Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het parlement van Cyprus stemt vandaag over het financiële reddingsplan. Daarin staat onder meer dat spaarders van Cypriotische banken... een extra belasting moeten betalen. Gisteravond werd het reddingsplan nog gewijzigd. De Europese ministers van Financiën hebben Cyprus... meer speelruimte voor kleine spaarders gegeven. Ze hoeven minder bij te dragen aan de financiële redding. De belangrijkste Syrische oppositiegroep heeft in Istanbul een premier gekozen die een Syrische interimregering zou gaan leiden. Winnaar Ghassam Hito kreeg 35 van de 49 stemmen. Hito werd in 1963 geboren in Damascus, maar woonde decennia in de Verenigde Staten. Het plan voor een interimregering is omstreden. Critici vinden dat in een interimregering ook afgevaardigden van het huidige Syrische bewind moeten zitten. De Tweede Kamerleden Tieme en Ouwehand en senator Kofferman van de Partij voor de Dieren zullen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander niet de eet of belofte afleggen. Partijleider Tieme noemt het een toneelstukje omdat ze de eet al heeft afgelegd bij de aanvaarding van haar ambt. Ook de SP-Kamerleden Bashir en Karabulut leggen geen eet af, maar zij komen ook niet naar de inhuldiging.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 De Nederlandse honkballers zijn er niet in geslaagd... de finale van de World Baseball Classic te halen. De ploeg verloor in San Francisco met 4-1 van de Dominicaanse Republiek. Nederland begon goed en kwam al snel op een 1-0 voorsprong. In de vijfde inning sloegen de Dominicaanse honkballers toe. Ze kwamen op een 4-1 voorsprong die ze niet meer uit handen gaven. In de finale spelen de Dominicanen tegen Puerto Rico. Het weer dan veel bewolking, soms wat regen. In het noorden mogelijk ook natte sneeuw. Vrij koud, 3 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 19 maart. Goedemorgen. De kleine spaarders op Cyprus lijken er toch wat beter vanaf te komen. De Europese ministers van Financiën hebben nog eens over het reddingsplan voor Cyprus gesproken. Tijn deed doet verslag vanochtend uit Brussel. En reacties daarop krijgt u vanaf Cyprus van Eva Wiesing en Leonore Kok. We beschouwen de verloren halve finale in het honkbal na we met Theo Plasjaar hier bij ons in de studio en Han Kok in San Francisco. Politici van de Partij voor de Dieren leggen uit waarom zij de eet niet gaan afleggen aan de nieuwe koning. De paus wordt vandaag Geïnaugureerd. Matthijs van der Wiel is op het Sint-Pietersplein en straks bij het rondje in de pausmobiel. En Marno Remmers verdiept zich in dat kader vanochtend in Sint-Franciscus. Die kijkt mij al aan. Nou, hij kijkt naar boven. Maar ik sta bij het beeld van Sint-Franciscus, de Paus. Die de kerk weer vol moet zien te krijgen. Terwijl ik bij een bedrijf ben die de kerken vooral leeg haalt. En de muziek vanochtend van Of Monsters and Men. And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 Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. En uh, dat nieuws is dat de Nederlandse honkballers... er niet in zijn geslaagd de finale van de World Baseball Classic te behalen. In San Francisco was de Dominicaanse Republiek met 4-1 te sterk voor Oranje. Bij ons in de studio Theo Plachère. Theo, jij hebt de halve finale verslagen op Radio 1 vannacht. Het lijkt een beetje alsof Nederland kansloos was. Is dat ook zo? Nee, zeker niet, want in de eerste inning kwamen ze zelfs voor... mede door een uh, nerveuze start van de Dominicaanse werper... die twee keer vier wijd uh, gooide. Nederland profiteerde daar goed van, kwam 1-0 voor. Het ging uh, gelijk op tot aan de vijfde inning. Ja, en toen ging het uh, mis met uh, de Nederlandse werper Diego Mar-Markwell... de enige speler trouwens uit de hoofdklasse van Nederland. Die deed het uitstekend tot aan dat moment... maar toen kreeg hij twee, twee honkslagen tegen... Hij werd wat moe. Zijn snelheid daalde van 90 naar 70 mijl. Ja, dan is het als slagman makkelijker om de ballen te raken. En ik vind ook dat uh, bij de stand 2-1 voor de Dominicanen... de coaches eerder hadden moeten ingrijpen en een vervanger op de heuvel moeten zetten. Dat hebben ze niet gedaan. Ze lieten hem staan. Er is altijd een gok. En de vervanger, Stuifbergen, die deed helaas ook niet goed. Die begon met een bal te gooien tussen de, catch, tussen de benen van de catcher. Dat was ware een gratis punt werd het 1-3. En toen er nog een honkslag eroverheen was het 1-4 in de vijfde inning. Dus 1-0 achter, 4-1 voor. Tegen zo'n team wordt het dan wel heel moeilijk. Ja, dan moet je een goede uh, slagbeurt maken. Hè. Maar, maar de, de, de Nederlandse uh, hitters die konden dan dus ook geen vuist maken tegen... De werpers? Nee, ze bleven de hele wedstrijd onder de maat. Ze hebben in totaal maar vier hongslagen geproduceerd over de hele wedstrijd. Maar dan niet veel, ook verspreid. Dus niet in een rally waar, waarmee je een kans hebt om een punt te maken. En vooral Andrew Jones viel me erg tegen. De routinier, de veteraan, die heel veel goede dingen heeft laten zien... kwam vandaag maar tot één hongslag uit vier beurten. Dat is veel te weinig als aangewezen slagman. Daarvoor stond hij in het veld. Mm. Kan Nederland wat jou betreft desondanks met opgeven hoofd het toernooi verlaten? Ja, absoluut. Ik vind dat ze hun visitekaartje hebben afgegeven op dit zeer sterk bezette toernooi. En uh, het Nederlandse honkbal wel weer op de kaart gezet hebben. Mm -hmm. En het mooie is ook, het is een relatief jong team. Dus uh, bij de volgende World Baseball Classic, als ze dit zaakje bij elkaar houden... en nog wat aanvullingen erbij hebben, wellicht zijn ze dan een stukje sterker... en ook in staat om die finale dan wel te halen. Ja. En de finale, deze finale gaat dus tussen de Dominicaanse Republiek en Puerto, Ruk, Puerto Rico. Wie is daarvan hoogst in te schatten, weet je dat? Ik houd het toch op de Dominicaanse Republiek, omdat zij vanavond in de wedstrijd tegen Nederland hun sterkste werpers, moet je nagaan, nog aan de kant gehouden ja. hebben. Gegokt hebben op de finale en ook fantastisch goed veldspel met een team vol met Major League spelers. Het was wat dat betreft smullen. Ja, ik geef hun de beste kansen. Theo Plazar, hartelijk dank. Je mag een bed. Dank je. Wij gaan door naar Syrië. De Syrische Nationale Coalitie, de belangrijkste Syrische oppositiegroep, heeft een premier gekozen van een eigen interim regering. Een lid maakt het nieuws bekend op de coalitiebijeenkomst in Istanbul. So according to the bylaws, the constitution of the uh, coalition, national uh, coalition for Syrian opposition, uh, Mr. Hito is the new prime minister of the temporary government. Je hoorde zijn naam al, Ghazan Hito, voormalig zakenman... die jarenlang in de Verenigde Staten woonde. Hij kreeg 34 van de 49 stemmen. Naar verwachting zal Hito als eerste taak... een lijst met ministers samenstellen en die dan voorleggen aan de coalitie. Morgen zal hij zijn plannen bekendmaken. Ik wil je heel erg bedanken. Morgen zal er een spreeks zijn. En je zal door de spreeks horen het programma... en een introductie van de highlight van het plan voor de nere future. Dus so ik zie je morgen allemaal.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 dat wij ermee willen aangeven, is dat uh, mensen toch uh, zelf even te raden gaan van, goh, dit is een zaak waar onderzoek uh... Uh, voor nodig is en uh, waarbij we hopen dat we, ja, bij het zien van de beelden mensen begrijpen dat iedere tip, iedere informatie die ze hebben, bij ons gewoon kan helpen voor het onderzoek. Het is uh, zeker niet de bedoeling om mensen te shockeren met de beelden. Het slachtoffer is een handelaar in vrachtwagens die op woensdag 15 januari ochtends thuis werd overvallen. De drie overvallers waren op zoek naar geld. En die overval was erg gewelddadig, zegt een politiewoordvoerder in een reconstructie. Met een breekijzer werd de eigenaar keer op keer op zijn hoofd en in zijn gezicht geslagen. En bijna alles wat kapot kon, was ook kapot. Hij dacht dat hij doodgeslagen zou worden. Uiteindelijk gingen de daners maar met een klein bedrag vandoor. Politie weet nog niet of het openbaar maken van de foto's tips heeft opgeleverd. In het Brabantse Drune is gisteravond een man doodgestoken. De hulpdiensten vonden een gewonde man op straat die kort daarna overleed. We kregen rond half negen de melding uh, dat er op straat in Drunen iets gebeurd was. In de Van uh, We zijn ter plaatse gegaan, de hulpdiensten, onder meer ook de dienst. En op straat werd inderdaad een uh, gewonde man uh, gevonden. Hij was neergestoken. En hij is uh, inmiddels overleden. En over het slachtoffer weet de politie ook nog niet zo heel erg veel. De identiteit van de slachtoffer is nog niet uh, 100% vastgesteld. Ik heb wel begrepen dat hij in, in een van de woningen in deze straat verbleef. Of dat hij daar ook echt woonde, stond ingeschreven. Dat weet ik nog niet. En ook van de daden ontbreekt nog ieder spoor. De politie doet verder onderzoek. 23 jaar na een grote kunstroof in het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston... zegt de FBI de dieven op het spoor te zijn. Het museum werd in 1990 beroofd door vermomde politieagenten. Jarenlang onderzoek heeft nu eindelijk iets opgeleverd dat is dus een FBI-agent. FBI agents developed crucial pieces of evidence that confirmed the identity of those who entered the museum and others associated with the theft who belong to a criminal organization. Dat evidence was immediately recognized as the key to opening other doors. As expected, it quickly led to confirming the identity of those involved in the robbery and brought us to the point where we are today. De dieven namen destijds 13 grote kunstwerken mee, waaronder drie Rembrandts, een Vermeer en een Govert Flink. Van de buiten ontbreekt nog steeds ieder spoor. Het museum heeft een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd voor de eerlijke vinder. It's likely over the years that someone has seen the art hanging on a wall, placed above a mantel or stored in an attic. We willen that person to call us. We also want current of previous residents van Philadelphia en Connecticut to know they are eligible for up to a 5 miljoen, dollar reward being offered by the Isabella Stewart Gardner Art Museum. En de plekken in het museum waar de schilderijen ooit hingen zijn al die jaren leeg gebleven. In het testament van de eigenaresse van de kunstcollectie staat namelijk dat de collectie niet gewijzigd mag worden. Dan kijken we voor u vanochtend voor het eerst in de kranten. We beginnen met het FD. Eurogroep legt bal bij politiek in Cyprus. Beslag op spaarders afgezwakt is daar de kop. En volgens de verklaring van voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Eurogroep is in een telefonische conferentie afgesproken dat het van belang is dat deposito's tot 100.000 euro volledig worden gegarandeerd. Dat is het FD. De Telegraaf pikt dat nieuws ook op als opening. Cyprus ontziet kleine spaarder is de kop. En dat zou zijn een poging om de chaos in te dammen, volgens de Telegraaf. Nou, Volkskrant en het AD hebben beide dezelfde foto op de voorpagina. Um, Cyprus in shock is daarbij de kop in de Volkskrant. Dat er iets grondig mis is op Cyprus blijkt meteen naar aankomst. Constateert correspondent Arjen van der Ziel. Hij krijgt geen geld uit de automaat. En de foto uh, ja, geeft uh, weer handen met daarop geschreven no. In een demonstratie van de Cyprioten. Twee vrouwen, duidelijk op het beeld van een foto van de FBI. Opening van het AD, ook Cyprus, maar daarnaast een foto van uh, Paul de Leeuw. En hij uh, kondigt aan te stoppen aan het einde van dit televisieseizoen met zijn shows op zaterdagavond. Hij zegt, voor mij geen show meer op de zaterdagavond. Nou, nou duizenden kant. Ja. Next heeft een andere voorpagina. Hoe zit het eigenlijk met de pleegzorg in Turkije? Dat vraagt de krant zich af. Nou, De onrust die is ontstaan onder Turken die woest zijn op de Nederlandse pleegzorg. die hun, Junus Bein, lesbisch paar plaatst. Al dus. NRC Next. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal.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 She called up alweer uit 2007, de band rond Nielfin, crowded house dus. Het is 18 minuten over 6. we gaan naar Mino Remmers. Die uh, is vanochtend op zoek naar Sint-Franciscus. Mino Remmers, goedemorgen Goedemorgen. Wacht even hoor. Op deze? Ik ben toch al, moet ik zeggen, Lara Marcel in het land op veel plekken geweest op dit tijdstip. Maar wat ik hier in Horst aantref is... Ja, het lijkt wel een schatkamer. Het is het bedrijf Luminalis. Die halen kerken leeg, daar waar onze nieuwe paus Franciscus de kerken weer moet proberen vol te krijgen. En dat staat hier allemaal bij Fluminalis. Ongelooflijk wat voor. Ja, er zijn natuurlijk heel veel kerkgebouwen leeg gegaan. Maar hier moet je echt. Ik, ik moet met mijn ogen knijpen om de schittering van al het koper. Daar geen last van te hebben. Nou, je zegt koper, maar het is over het algemeen zilver. En dan... Oh, sorry. En dan verguld. Hè? Ja. En dat blinkt natuurlijk. Dit komt uit heel Europa? Eh, dit komt niet uit heel Europa. Dit komt voornamelijk uit Noordwest-Europa. Dus dan hebben we het over de Benelux en Frankrijk. Wanneer bent u begonnen met verzamelen? Eh, ik ben begonnen en op... op... De manier waarop dit uh, nu zo staat, in 1972. Ah, 1972. Nee, dat was toch al minstens tien jaar voordat... paus Johannes Paulus Nederland bezocht. Dat was in 1985. Ik zocht naar een fragment uit het verleden... de uh, relatie Nederland en de paus. Nou, dat was dus inderdaad 85. Caro's echo deed verslag dagenlang, maar er waren... Kilometers dranghek neergezet toen Paus Johannes Paulus naar Nederland kwam. Maar er waren maar weinig belangstellenden en er was ook heel veel protest. Luister naar het uh, pausbezoek in 1985 in Utrecht. En daarna nog een stukje toen hij in Amersfoort was. Er wordt geroepen: weg met de paus. Er wordt een spandoek uh, omhoog gehouden waarop staat geloof jij in deze poppenkast. En. Uh... Er zijn uh, roze driehoeken van de homofiele emancipatiebeweging in Nederland. Maar er zijn ook uh, spandoeken, pro-paus. U bent onze goede herder en van harte welkom. Mijn bezoek in, aan Nederland loopt einde. Maar ja, op de laatste dag van mijn verblijf... ...maak ik in jullie midden zijn en daar ben ik erg blij om. Ja, ja kunt u het zich nog herinneren? Ik kan het me nog uh, heel goed herinneren zelfs. Maar ik kan me ook nog de begrafenis van Pius XII herinneren. Ook nog, ja? Toen was ik tien jaar... Ja, typisch dat ik me dat nog herinner. En maar sterker dit... nog, ik heb van die paus van Piers de Twaalfde... misschien toevallig, maar ik denk niet toevallig... een medaille om. Dagelijks. Oh ja, waar die... zit die dan? Die kan ik wel even tevoorschijn toveren. de jas gaat open. Ach, een die heel klein... Die? Ja, daar zit een klein kettingje Met een medaille, een zilveren medaille van Piers de Twaalfde. Hoe ik er aangekomen ben, weet ik echt niet meer. Maar hij zit er al sinds jaren daaraan. Ja. Ja, we gaan dadelijk op zoek naar uh, een beeld van Franciscus. Nou, dat moet hier wel tussen staan, want u hebt hallen vol met alles wat uit kerken uit heel Europa komt. Van kroonluchters tot het, inderdaad het kerkelijk zilver. Uh, portretten, beelden, klokken, uh, wat al niet meer. Ja, het is wat dat betreft, de kerken lopen leeg, hè? De kerken zijn leeggelopen. Ik denk dat er een behoorlijke halt aan toegeroepen is. Alles wat nu nog in de gebouwen staat, is... Uh... ...als kunst geregistreerd en wordt dus als zodanig gelukkig vastgehouden... ...of in depots uh, weggezet. Ja, maar Franciscus gaan we vinden hier, hè? Franciscus gaan we hier zeker vinden. Ten eerste omdat het mijn grote voorbeeld en mijn grote liefde als beeld is. En ten tweede omdat we er toevallig uh, nogal wat van hebben op dit moment. Oké, okay, nou dan gaan we zo eens uh, op zoek tussen het, uh, de, de, de kerkelijke grootheden... ...die hier talrijk aan de muur hangen. Kijk eens, dan horen we later van je. Meino Remmers, dankjewel. De Tweede Kamerleden, Tieme en Ouwehand en senator Kofferman van de Partij voor de Dieren... leggen op 30 april niet de eet aan de Nieuwe Koning af. Maar ze zijn wel aanwezig bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Maar Geet Boer, onze politiek verslaggever, weet niet beter dan dat het nooit eerder is voorgekomen... dat Kamerleden die weigeren de eet af te leggen toch de inhuldigingsplechtigheid bijwonen. De inhuldiging in de Nieuwe Kerk is een officiële vergadering van de Staten-Generaal. En wordt geopend door de voorzitter van de Eerste Kamer. Net als in 1980 leggen de Kamerleden over een paar weken ook de eed of belofte af. Wij zweren of beloven dat wij uw onschendbaarheid en de rechten uw koon zullen handhaven. Zo waarlijk helpen we ons God almachtig. De tekst luidt 30 april. Iets anders dan 33 jaar geleden. Maar voor de Tweede Kamerleden en de senator van de Partij voor de Dieren... maakt dat niet uit. Zij weigeren de inhuldigingseed af te leggen, vertelt Marianne Thieme. We hebben de eed afgelegd uh, tijdens de aanvaarding van ons ambt. En daarnaast uh, moeten we ook even kijken naar de inhoud van de eed. Daarin beloof je loyaliteit naar de persoon van de koning... en handhaaf je dan zijn rechten... Dat gaat ver, want een parlementariër moet onafhankelijk zijn... en niet uh, afhankelijk zijn van, uh, van rechten van een bepaald persoon... en daar ook beloftes over afleggen. Maar nu heeft premier Rutte ook een brief geschreven aan uh, de Eerste Kamer... en daarin staat de eetafleg heeft geen enkele juridische of constitutionele betekenis. Dus wat is dan het bezwaar? Ja, als een eet uh, geen juridische uh, consequenties heeft... dan moet je je afvragen waarom je überhaupt een eet zou moeten afleggen. De Partij voor de Dieren neemt een eetafleg zeer serieus... En het moet geen toneelstukje worden en ik geloof dat de koningin het daar ook met ons eens uh, zal zijn. Maar waarom gaat u dan wel naar de nieuwe kerk? Omdat wij natuurlijk het, uh, graag mee willen maken dat de koning uh, zijn eten aflegt. En uh, wij vinden het ook belangrijk om daar als uh, parlementariërs bij bezig te zijn. En we zullen ook met, uh, van harte hem willen feliciteren met het aanvaarden van deze nieuwe functie. Je zou ook kunnen zeggen, er zijn spelregels afgesproken, waaronder deze eet. Als je je niet aan die spelregels houdt, moet je ook niet met het spelletje meedoen. Het is een beetje vreemd om hier te spreken over een spelregel. Want uh, om uh, bijvoorbeeld Abraham Kuiper te nemen... die in 1898 niet bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina was. En de eet dus niet kon afleggen, de inhuldigingseet. En in 1902 werd hij toch gewoon minister-president... zonder ooit de inhuldigingseet te hebben afgelegd. Het is een uh, toneelstukje... En uh, daar wil de Partij voor de Dieren niet aan meedoen. Niet meedoen dus, maar ze willen er wel bij zijn. De SP-Kamerleden Karabulut en Bashir hebben eerder al gezegd... dat ze de eten aan koning Willem-Alexander niet afleggen. Maar zij blijven weg bij de inhuldiging. De Partij voor de Dieren komt dus. Zij willen laten zien dat er geen republikeinse sentimenten een rol spelen. En ook het feit dat de nieuwe koning wel eens jaagt... speelt geen rol bij het niet afleggen van de eet, volgens Thieme. Wij zijn niet tegen het Koningshuis. Maar wij vinden wel dat een eet serieus moet worden genomen. En een betekenisloze eet, daar is de Partij voor de Dieren tegen. En als de voorzitter straks aan het eind van die vergadering roept... Uh, hoera, hoera, hoera, dan zegt u dat hem na? Dan zeg ik dat zeker na. Hoera! Hoera! Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Ja, het Nederlandse honkbalteam. Uh, helaas, daar geen hora. Heeft de finale van World Baseball Classic niet bereikt. In de halve finale, we hoorden dat eerder uh, in onze uitzending... werd verloren met 4-1 van de Dominicaanse Republiek. In San Francisco kwam Nederland in de eerste inning nog op voorsprong... maar verspeelde in de vijfde inning de wedstrijd. Assistentcoach Robert Eenhoorn. We begonnen natuurlijk aardig aan de wedstrijd... maar uiteindelijk één punt... En één keer nekt ons uh, uiteindelijk. En dan weet je met de, de bolpen die hun hebben... met alle armen, van, die allemaal in de 96 de mel gooien... met, met ook nog uh, 1 twee pitjes erbij... Dat het, uh, ja, dat het moeilijk wordt om, uh, om dat dan weer in te halen. Uh, maar goed, als je, als je uiteindelijk uh, de teleurstelling uh, te boven bent... en uh, je kijkt terug naar, uh, naar het hele toernooi... en ook wie deze wedstrijd heeft gespeeld... Dan, uh, dan denk ik dat we ja, uiteindelijk... Uh, uh, best trots mogen zijn wat we bereikt hebben. We hebben ons doel uiteindelijk niet gehaald, het winnen van het toernooi. Maar daarentegen denk ik dat we wel een, uh, een hele goede indruk hebben achtergelaten. En uh, de hondbalsport uh, een goede dienst hebben bewezen. Ron Jans is volgend seizoen de nieuwe trainer van PEC Zwolle. Hij vocht Art Langeler op die zijn contract niet verlengde. Voor Jans voelt Zwolle als thuiskomen. Die geboren, uh, al vroeg in de jeugd gekomen, doorgegroeid speler en, uh, en dan weer terug als trainer. Dus uh, welkom thuis, dat uh, is wel op zijn plek. Uh, als je het zo, zo voelt, denk je ook wel van uh, ik ben hier hartstikke welkom. Maar het gaat uh, altijd om dat uh, als je hier werkt, dat, uh, dat je je werk goed doet. en uh, uh, Dat je dat op het veld uh, terug kunt zien in uh, de manier van voetballen ook en uh, in resultaten. En, uh, dus, uh, maar het, het kan nooit kwaad als je, als je welkom bent. En uh, Daar uh, dat voel ik me wel uh, heel prettig bij, moet ik zeggen. Ron Jans tekende een contract voor twee jaar. Bij degradatie kan Jans toch nog onder het contract uitkomen. Het Nederlands elftal is gisteren samengekomen... voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Roemenië. Jermaine Lenz is, ondanks alle kritiek, ook geselecteerd... door bondscoach Louis van Gaal. De PSV kwam in opspraak na zijn opstootje met Feyenoorder Joris Matthijsen. Er zullen vast heel veel mensen zijn geweest die, die dit afgekeurd hadden. Maar Van Gast staat erom bekend dat hij, uh, hij doet wat, wat hij zelf denkt dat het, het beste is. En hij denkt dat het uh, beter is om mij wel te selecteren. dat heeft hij gedaan. Nou, Joris en ik die kennen elkaar ook nog van AZ. En, uh, nou, we, hebben, we hebben geen ruzie of zo. Dus uh, dat is gewoon een normaal gesprek geweest. Uh, en zo'n gesprek zou ook plaats kunnen vinden als er niks was gebeurd. Ook oud-rabo-renner Rolf Seurensen heeft nu toegegeven... dat hij tijdens zijn wielerloopbaan EPO en cortisone heeft gebruikt in de jaren 90. De klassieker specialist, die onder meer de ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik won... reed van 1996 tot en met 2000 voor de Rabobankploeg. Johnny Hogerland keert vermoedelijk eind april terug in het wielerpeloton. Hij hoopt te starten in de ronde van Romandië. Hoge werd vorige maand in Spanje geschept door een auto... raakte daardoor ernstig gewond. Een scan liet gisteren zien dat hij voldoende is hersteld... en dat ook zijn lever weer naar behoren functioneert. En de organisatie van het WK Roeien, volgend jaar in Amsterdam... ligt goed op koers. De begroting is rond en er wordt nog gezocht naar meerdere geldschieters. Het werd gisteravond duidelijk bij de officiële aftrap van het WK. Voor de roeiers is het toernooi nog toekomstmuziek... vertelt Claudia Belderbos. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat hoe wij dagelijks op de bosbaan uh, aan het trainen zijn, uh, ja, dan is het nog uh, vrij ver weg. Het seizoen moet echt nog van start gaan. Uh, we zijn ons nog aan het voorbereiden op het, op het uh, wedstrijdseizoen. Dus in die zin uh, moeten de WK-kriebels nog, nog komen. Dat zou ook wel erg vroeg zijn, maar als ik het zo uh, een beetje hoor hier hoe, uh, nou, hoe de hele organisatie al staat... Uh, hoe de financiering al rond is, uh, welke plannen er al gemaakt zijn, nee, dan, dan ben ik wel echt onder de indruk. En dan, uh, dan krijg ik er ontzettend veel zin in. Claudia Beldenbos, afgelopen zomer op de Olympische Spelen, won zij nog brons met de Vrouwenacht. Radio 1 Het NOS-journaal.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 In de sint pieters is vanochtend de inauguratie van Paus Franciscus. In Rome worden een miljoen mensen verwacht, onder wie veel regeringsleiders. Namens Nederland zijn premier Rutte, prins Willem, Alexander en prinses Maxima aanwezig. En de honkballers van Oranje zijn vannacht in de halve finale van de World Baseball Classic uitgeschakeld. Kon ik kon het net horen in het sportoverzicht. Tegen de Dominicaanse Republiek werd het 4-1. Het weer nog veel bewolking, soms wat regen. In het noorden mogelijk ook natte sneeuw. Het is vrij koud, 3 tot 7 graden vandaag. Ook morgen weinig zon met wat winterse neerslag. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Edwin Gerritsen, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. De eerste ongeval was er al. Uh, nou, er zijn bergingswerkzaamheden op de A28 van Amersfoort naar Zolle bij Nijkerk, is uh, één rijstrook dicht. Op de A7 richting Amsterdam staat voor Purmerend 2 kilometer file. Op de A8 richting Amsterdam van het Koenplein 3. De A15 Rotterdam richting Europoort, verspijkend Nisse 2 kilometer. En op de A28 Zolle richting Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort 9 kilometer. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En het duurt nog eventjes, maar in Zwolle... begint de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen al. En mijn Remmers, u hoorde dat eerder vanochtend... is op zoek naar Sint-Franciscus. We gaan het eerst hebben over Syrië. Want vanuit Syrië zijn gisteren raketten afgeschoten op Libanon. Er vielen geen doden of gewonden. Maar de Syrische burgeroorlog dreigt nu wel meer impact te krijgen... op het buurland, waar de bevolking onderling al ernstig verdeeld is. Daarover praten we met onze correspondent voor de regio, Sander van Horen. Sander, ja, die raketten, voor wie waren die eigenlijk bedoeld? Weet je dat? Voor opstandelingen die in dat grensgebied sowieso heel erg actief zijn. Uh, in dat dorpje bijvoorbeeld, wat beschoten is. Uh, daar zitten heel veel strijders. Een familie van strijders ook. En lange tijd gold de afspraak dat ze ongewapend uh, zelf de grens over konden. Dus vechten in Syrië. En dan terug naar de familie die ze even in Libanon uh, hadden ondergebracht. Maar de laatste tijd is het daar steeds onrustiger. En nu lijkt het erop dat Syrische vliegtuigen. Dus uh, dat dorp hebben beschoten. Of vlakbij dat dorp in elk geval. ...een plaats waar wapens opgeslagen zouden liggen. Oké, okay, voor de luisteraars, je staat op een vliegveld... ...dus als mensen wat horen dan is dat zo te verklaren. Je ja. bent ook eerder in het getroffen dorp geweest. Hè? Wat, wat is daar de situatie? Nou ja, normaal gesproken is het een, een boerendorp landelijk, de BK zit uh, voor landbouw, maar het ligt dus heel erg dicht tegen de grens met Syrië aan. Er zit eigenlijk alleen een bergrug tussen uh, en daar loop je relatief makkelijk doorheen als uh, smokkelaar, dus vandaar dat je daar al eigenlijk vanaf het begin van het conflict uh, heel veel Syrische families zag uh, uh, in half afgebouwde huizen met heel veel op een kamertje. Dus het is een mengeling van uh, de bevolking, maar inmiddels een even groot aantal uh, vluchtelingen en dus inderdaad heel van het Syrische Leger? Nou, we kennen natuurlijk uh, van een eerder geval, Sander, dat Turkije furieus reageerde toen daar granaten terechtkwamen over de grens. Ja. Hoe reageert ja. Libanon? Nou, niet of heel zuinigjes uh, zeggen van ja, we weten eigenlijk niet of uh, die raketten wel uh, in Libanon zijn terechtgekomen. Misschien was het wel in Syrië. Het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat er een grensincident is. Uh, eerder al een beschieting vanuit een vliegtuig. Maar eigenlijk elke week wel dat uh, Syrische troepen schietend uh, de grens overtrekken. En het Syrische leger en de regering uh, wordt op dit moment gevormd door partijen die op de hand zijn van de regering in Syrië. Dus uh, ze zullen wel met een reactie komen. Dat moet wel van de oppositie. Maar half hard. ...zal die zijn en vooral niet al te afwijzend. Goed, dan nog ook, uh, het andere nieuws. We hebben het al gemeld vanochtend. De Syrische oppositie heeft een schaduwpremier gekozen. Gazan Hito, wat, wat, wat is dat voor man? Kan je wat over hem vertellen? Het is een Syriër uit het buitenland, eh, lang in Amerika gezeten, maar al vrij snel naar Turkije gegaan. En zit dus in die groep van eh, experts Syriërs, zeg maar, die eh, proberen een regering te vormen. Want dat is natuurlijk handig. Dan kun je erkend worden. Dan kun je ook besturen in de gebieden eh, die je veroverd hebt, het noorden van Syrië. Dus dat staat heel duidelijk op de agenda. De keuze van een premier is een hele belangrijke eerste stap. Maar hij is niet unaniem gekozen. En dat tekent wel de verdeeldheid van de oppositie uh, opnieuw op dit moment. En die verdeeldheid is wel interessant hoor. Want ze proberen dus een, een, een soort regering in ballingschap te vormen. Die kan regeren in de gebieden die veroverd zijn door het vrije Syrische leger. Maar ja, hoe breed moet je zo'n regering maken? Als je er wil zijn voor alle Syriërs, moet je daar dus misschien ook mensen in opnemen die nu nog achter de president staan. Nou ja, die vraag... Dat is een splijt van binnen de oppositie. En dat zag dus tot uitdrukking komen in de keuze voor deze premier. Ja, en die nieuwe premier, die het wil dus een interim regering aanstellen. We hoorden hem nou eerder dat hij zijn plannen binnenkort bekend gaat maken. Maar dat zal dus een lastige klus worden. Dat zal een lastige klus worden, zoals eigenlijk alles met de Syrische oppositie op dit moment een lastige klus is. De druk vanuit het buitenland is uh, daarentegen groot om te slagen, want zij hebben dit nodig. Er moet uh, politiek een alternatief geboden worden, en ook voor de mensen in Syrië. Ik bedoel, we kennen allemaal uh, de verhalen van de vele vluchtelingen in het noorden van Syrië die onder erbarmelijke omstandigheden daar leven. Stel nou dat je een officieel loket hebt, een regering in ballingschap die daar uh, geld voor kan werven en daar kan beginnen met hulpverlenen. Dat is iets heel concreets waar ook uh, mensen die het op dit moment... heel erg moeilijk hebben in Syrië, profijt van zouden kunnen hebben. Sander van Horen over de situatie in Syrië bij de oppositie... en in Libanon, waar dus raketten terecht zijn gekomen. Sander, dankjewel. Dan naar Zwolle, we zeiden het al eventjes. De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over een jaar, precies. Op 19 maart 2014 in Zwolle start de campagne vandaag al. VVD-lijsttrekker René de Heer gaat met een... Ontbijtje langs bij zijn politieke opponenten in de gemeentepolitiek. Meneer de Heer, welkom in de uitzending. Dank u wel, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Uh, u moet niet te vroeg pieken, hè? Nee, <laughs> nee dat klopt. Het is altijd uh, belangrijk om dat gedoseerd te doen. En daarom dacht ik uh, bij mezelf: laten we vanochtend eens dus even iedereen alvast wakker maken voor die uh, verkiezingen. En dan kunnen we allemaal op het gelijke moment beginnen. Kijk eens aan. Oké, okay. want uh, waarom zo vroeg? Uh, ik denk dat uh, de verkiezingen in 2014 best uh, heel belangrijk zijn. Uh, alle verkiezingen zijn natuurlijk belangrijk, maar er komt een hoop op uh, de gemeente af. We krijgen steeds meer verantwoordelijkheden uh, toebedeeld vanuit Den Haag. En, die spelen, en uh, dat, dat speelt nu al natuurlijk? Ja, dat speelt nu al. Ja, je hoort daar heel veel van. Uh, de jeugdzorg die naar de gemeente gaat, uh, de verantwoordelijkheid van mensen om mensen aan een baan te helpen, al dat soort uh, zaken. En dat betekent dat we de, de, dat deze verkiezingen ook echt toe doen. Mm -hmm. En u gaat dus net als het landelijk gebeurt proberen de oppositie alvast te paaien? <laughs> nou, ik, ik denk dat, het, dat ik het heel erg belangrijk vind om te laten zien... dat er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dat het ook echt over de gemeenteraad gaat. En dat wij met elkaar, dus alle uh, lokale uh, verschillende politieke partijen... ook met elkaar een uh, campagne voeren die ook echt gaat over de gemeente Zolle. En dat het niet voortdurend wordt afgeleid door alle uh, dingen die in Den Haag uh, gebeuren. Ja, maar dan begrijp ik nog steeds niet waarom u met een ontbijtje langs gaat bij uw opponent. Want u wilt dan samen afspreken om het vooral over Zwolle te laten gaan, begrijp ik. Ja, nou dat is, dat is één. En uh, het tweede is, uh, het is vandaag exact een jaar voor de verkiezingen. Uh, dus over een jaar precies uh, staan we uh, met z'n allen bij de stembus uh, uh -huh. rond deze tijd. Uh, dan begint het. En uh, het leek uh, ons een heel goed idee om dan ook alle anderen politieke fracties uh, ja, wakker te schudden en te zeggen van uh, jongens, het is uh, nog een jaar en dan, uh, dan staan we uh, allemaal weer uh, de degens te kruisen, laten we alvast beginnen en uh, nadenken over wat zijn dan ook alweer precies de thema's uh, in Zwolle... en ja. welk antwoord heb je daarop, zodat er ook echt iets te kiezen valt. Ja, en toch, hè, het, het belang van die gemeenteraadsverkiezingen... ook voor uh, de landelijke politiek, die is, die is u zegt het zelf, die is zo groot. Denkt u dat, dat, denkt u dat het u lukt om ja, toch niet over schaduw te raken door Den Haag? Het, dat is altijd heel lastig, dat, dat geef ik uh, eerlijk toe. Het is altijd erg lastig om ervoor te... Uh... Uh, ...zorgen dat je echt de lokale thema's uh, te pakken hebt. Uh, omdat ja, uh, het, ons land natuurlijk gewoon geregeerd wordt vanuit Den Haag. Maar nu de verantwoordelijkheden uh, voor al die echt belangrijke dossiers bij de gemeente komen te liggen... ...kun je ook echt wel het verschil uh, maken. Je kunt ook laten zien wat voor plannen je hebt om bijvoorbeeld op mensen uh, aan een baan te helpen... ...om te zorgen dat je de werkgelegenheid stimuleert. Je kunt ook echt keuzes maken over de zorg die je aan mensen wilt verlenen. Ja, dus het maar, gaat echt wel ergens over. Maar meneer de heer, wil u het dan even wat concreter? Want waar moet ik als Zwollenaar dan over gaan stemmen? Wat, wat zijn de thema's die gaan spelen? Nou, ik denk dat uh, de, een van de belangrijkste is uh, natuurlijk werkgelegenheid. Mensen die uh, de, door de crisis uh, op dit moment getroffen worden... en een tijdje langs uh, de kant staan. Nou, nou, dat, allemaal, is steeds, ja. dat is me nog steeds te landelijk. Wat is zwols? <laughs> wat echt zwols is is, uh, uh, ja, hoe ga je dat hier doen? Hoe krijg, je hier, uh, hoe krijg jij hier een Zwolle een baan? Als jij uh, je meldt en je bent uh, net werkloos geworden... Word je dan behandeld door de UWV of durven wij in Zwolle de keuze te maken... om gelijk te zeggen, nou, we gaan uh, met jou op zoek naar een nieuwe baan. Hoe zorg je ervoor dat er meer uh, arbeidsplaatsen in de stad zijn? Dus waar komen de bedrijven? Dat zijn echt wel keuzes die je in Zwolle kunt maken. Hoeveel ruimte geef je eigenlijk aan bedrijven om uh, te kunnen ondernemen... om te kunnen groeien, zodat zij ook daadwerkelijk weer mensen in dienst kunnen nemen? Dat zijn wel echt de Zwolle thema's. Goed, meneer de heer. Ik ga er, in verdiepen. Ik heb nog een jaar, maar toch? Ja. Het mag beter helpen. op tijd bij zijn. Vindt ja, u ook? Goed. Hartelijk ja, okay. dank voor je toelichting. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En zodra ik legt Gerda Havertong uit waarom voorlezen belangrijk is. Ze is vanaf vandaag zo'n beetje opperleesmoeder, begrijpen wij. En Marno staat vanochtend tussen de kerkbanken, de beelden, de biegstoelen... op de dag van de inauguratie van de Nieuwe Paus. En door alle schitteringen ziet hij Sint-Franciscus nauwelijks nog. Inderdaad. Ja, wacht, toch toch de heilige de van de armoede, hè? Is dat zo? Ja, ik dacht het wel, hè? Ja. Nou, we hebben, we zitten, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, dit is Benedictus, hè? Toch? Dit is Benedictus. Ja? Ja. Dat is, uh, Met de raaf aan, aan, de aan de voeten. Dat is de, de laatste der Morikanen, want alle andere Benedictus... zijn tijdens het pontificaat van Benedictus ook inderdaad de deur uitgegaan hier. En ja, daar waren zeer volop verkocht. Volop verkocht. Dat, Benedictus was een hardloper. Nou, uh, zoals bij elke paus. Dat was bij Paulus was het Paulus inderdaad. En ja. bij Benedictus was het deze heilige. Ja, ja, ja. En uh, ja, het is normaal niet zo'n geliefde heilige... maar tijdens nee. de afgelopen jaren, uh, acht jaar, is die... Uh, Zwart gewaad aan... Zwart de beker en het boek ja. in de hand en in de andere hand ja, de staf staf van, Het was een abt, hè? dus ja. hij uh, diende een staf vast te houden. En... Daar waar Franciscus de kerken weer vol moet krijgen... haalt Jan Peters met zijn zoon ze leeg. Uit België, Frankrijk, komen de beelden kroonluchters... het zilver, het goud, de kandelaren. Zover het oog rijdt. Ik was u net zelfs kwijt. We ja, verdwalen in de hallen. Je kunt hier inderdaad in deze hallen heel goed verdwalen. En je, ja. wij zeggen ook altijd tegen mensen die voor de eerste keer komen... ga twee of drie keer rond voordat je überhaupt eens kijkt naar een serieus iets. U handelt erin? Uh, nee, ik wil dat woord nog steeds niet horen. Nee, ik vind het niet zo fijn, maar het is wel zo, want ik zag al een paar prijskaartjes. Ja, inderdaad, je moet toch aangeven waarvoor je iets de deur uit zou willen doen. Maar ja. liever... Liever helemaal niks. Nee, nee. We, Liever allemaal zelf. Maar ja, daar kunt u niet van leven. Zullen we eens op zoek gaan naar de Fra Franciscus dan? Weer een hal door. Ja, er staan complete biechtstoelen. Er staan kansels. Er staan uh, van, die, van die kastjes waar je de, de, eigenlijk de heilige... De, de hostie in ligt, hè? De... Die Van het altaar komen. Nou, dit, dit, de tabernakels bedoel tabernakel, je dan? Tabernakel, ja, hier ik zocht het En meer expositietronen die weer op een tabernakel stonden. en waar een, een kruis meestal op het altaar in plaats had. Ja. U koopt zo'n interieur voor zo'n kerk in één keer? Ja, als het kan hebben we het liefst een volledige... U krijgt een inventaris. tip van dan gaat de kerk dicht. Nou, dat zijn er geloof ik twee per week. Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want in Nederland is, uh, is dat toch anders geregeld schijnbaar. Heel ja. veel kerken die dicht, echt uh, op papier dicht gaan... die zijn al half of helemaal leeg. Veel is verloot onder de parochianen. En dan is het voor ons al minder interessant... omdat wij graag een compleet inventaris overdoen aan een andere kerk. Ja. Dus, en, dus, maar, en is het bisdom gaat erover? Daar gaat het Bischoppelijk Bouwbureau over, of de Beesdom Archivaris. En dan onderhandelt u met hoeveel u ervoor wilt betalen. Ja, meestal komt er een econoom aan te pas van het bisdom of het Stichting Kerkelijk Kunst. En wie zijn uw klanten dan weer? Onze klanten zijn over het algemeen groeperingen... die binnen die religieuze sector dingen aanschaffen. Dus zelf in een kapel eigenlijk inrichten? Ja, gebedsgroepen, kapellen, ook volledige kerken, nieuwe kerken. op het ogenblik. Verzamelaars, maar misschien ook mensen met... Ja, ook, ook mensen die gewoon extravagante dingen... of van vroeger uit uh, dingen met een religieus karakter in huis willen halen. Dat kan ook goed. Dus u weet nou al, de, Fran de Franciscussen, die beelden, die moet u nou op, die gaan. Dat wordt natuurlijk nu populair. Nou ja, Franciscus is natuurlijk in Europa een hele grote heilige... om het maar eens uh, de grote tussen aanhalingstekens. We zoeken waar die staat. Nou, we staan, je, je staat er alleen. Het is uh, niet ver zoeken, want uh, ja. we hebben er misschien wel 15... Bruin gewaad, ja. boek, de Bijbel in de hand, schuin omhoog. kijkt. Altijd, Franciscus kijkt altijd schuin omhoog. Nou, Franciscus die kijkt inderdaad altijd op een bepaalde manier. Dat is ook natuurlijk om zijn stigmata te laten, kunnen laten zien. Hij heeft de wonden van Christus. Als hij tenminste afgebeeld is zoals hij afgebeeld ja, zou moeten dat worden. Dat zie je hier ook, hè? de handen ja. die beschadigd zijn. Beide handen met ja, gaten, sneeën erin. Hè? Ja, de landsteek in zijn borst is duidelijk te zien. Op zijn voeten zie je de stigmata. Heel vaak heeft hij, dat heeft dit beeld hier nu toevallig niet, heeft hij een schedel aan zijn voeten: het, het, het, het, het, vergan het, het vergankelijke. Hè? Het, een schedel staat voor het, het, het vergankelijke. Hij heeft uh, een kleed aan wat de armoede uitstraalt. Hij is een ascet. Zus ja, En uh, van, Assisië, van Assisië, hè? ja, Van Asicië. En uh, de huidige paus, de nieuwe paus, wil uh, dat leven van Franciscus zoveel mogelijk uh, nastreven. En uh, de mensen laten zien dat je met heel veel eenvoud ook heel veel kunt bereiken. Gaat Jan Peters nog kijken naar de inauguratie? Nou, ik zal je zeggen, het toeval... Nou, of het weer toeval is, weet ik niet. Ik heb maanden geleden heb ik een audiëntie bij de paus aangevraagd op 18 april. En laat het nou toch zo zijn dat Francesco Primo dan paus is... en dat ik dus 18 april voor die paus sta. Waarom het zo gestuurd is, weet ik nog steeds niet. Maar dan ben ik bij, dus bij de nieuwe paus. Puur toeval. Of niet? Verkeersinformatie, die krijgt u van Edwin Gerritsen. Edwin, goedemorgen. Morgen lara. Hoe is het op de weg? Er staat 20 kilometer file, dat is normaal op dit tijdstip. Het enige wat opvalt is de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Er staat voor Amersfoort-Vathorst 5 kilometer. Dat komt door problemen op de andere rijbaan. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Voor Nijkerk staat 3 kilometer. Daar worden vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht... Goed, wat verwacht je verder, Edwin, vanochtend? En een normale ochtendspits. Eh, dinsdag betekent dat rond half negen ongeveer 180 kilometer file. Oké, okay, tot later. Tot slags. I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever. I don't care about funny. I want loads of clothes and I want loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. and I'll take my My own little mission that I'm not a saint, but I'm not a sinner. And everything's cool as long as I'm getting thinner. I don't love hoorde u van Lily Allen een hit uit 2009. Het is tien voor zeven. De finale plaats lonkte, maar het mocht niet zo zijn. Nederlandse honkballers zijn uitgeschakeld op het World Baseball Classic. De Dominicaanse Republiek bleek met 4-1 te sterk. Verslaggever Roel Pauw bleef ervoor wakker bij de familie van der Paal in Huizen. Echte honkballiefhebbers. Pijn, nee. oh, shit. Ja, best wel. We gaan eens kijken naar de belangrijkste wedstrijd, durf ik te zeggen, in de geschiedenis van het Nederlandse hongbal. Nou, Simmons gewoon net als tegen Japan, die eerste man. Want jullie zijn een echte hongbalfamilie. Ja, de oudste is uh, Thomas, die is 19, die is uh, de, uh, hongballer, Michiel is 16. Die is ook honkballer. Arthur is de vader. Die uh, is het van het eerste team. En ik ben uh, sinds uh, dit uh, seizoen gestart met de uh, softball. En jullie missen geen wedstrijd. Nou, nee, eigenlijk niet. Bal geraakt. Gaat Nederland dus meteen 1-0 voor.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 Ja, wij gaan het niet gaan halen. Kijk, hoppakee. Een vangbal. Uh, ja. makkelijk balletje? Nee, want uh, wind is uh, heel verhaallijk, Dus het is gewoon moeilijk om, uh, om dat precies zeg maar, te berekenen. Twee bij twee slag. En drie bij een slag. Wordt het afgemaakt door de Werper. Maar de hondelpet heel diep af voor het Nederlands hondbalteam. De finale is een fantastische prestatie voor het uh, Nederlands honkbalteam, best wel ooit gedaan hebben. Wat dat betreft veel respect van de wereld krijgen. En over vier jaar uh, zien we ze weer. Het is gewoon jammer. Maar we zijn trots op ze. Ja. Familie van de Paal in Huizen bleef er voorop, maar helaas het mocht niet baten. Nederland is uitgeschakeld. Voorlezen is goed voor je kind. Maar niet alleen voor kinderen. Dat is de boodschap. Uh, van het jaar, van het voorlezen. Gerda Havertong wordt vandaag geïnstalleerd als een van de ambassadeurs van dit project. En we hebben haar nu in de uitzending. Mevrouw Havertong, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Lensen. Vertel eens, voor wie is voorlezen nog meer leuk? Ik denk dat voorlezen voor iedereen leuk is: uh, groot en klein, jong en oud. Het is prettig om voorgelezen te worden, de omstandigheden nagelaten, maar uh, eigenlijk in alle situaties. Ja. is het fijn om voorgelezen te worden. Heeft u uw eigen kinderen veel voorgelezen? Ik heb één dochter... en ik heb haar heel veel voorgelezen. Ja. En ik had dan de neiging om wel eens bij een verhaal... iets anders te doen, het in te korten... omdat ik dacht, nou ja... Hè, ik heb er niet zoveel zin in vandaag. <laughs> dan ze, lag zij dan met haar duim in haar mond... en dan zei ze... Mam, Gusten was het toch anders. Heel uh, <laughs> betrapt. <laughs> heel betrapt, ja. Ja, maar gaan we het ook. je kunt niet zomaar Jip en Janneke aanpassen, natuurlijk, hè? Nee, dat kan niet. Nee, ze weten het precies. Wat las u voor, Annie M. G. Schmied bijvoorbeeld? Ook ja, Annie M. G. Schmied. Ik heb heel veel anans Meestal heb ik dat Van de spin. Uh, uit het blote hoofd, ja. Hmm. Uh, uit het blote hoofd verteld. Dus dan was het geen voorlezen. Maar, eh. Uh, ja. Uh, uh, uh, yeah. Ik heb zelf als kind. Uh, de tien brandweermannetjes heb ik uh, uh, gelezen. En, en dat heb ik dus heel vaak aan mijn, uh, aan mijn dochter voorgelezen. Het opvangen van habelen. Ach ja, ik las eigenlijk van alles voor alles wat er langs kwam. Mm. Ik las trouwens gisteren in een van de kranten dat uh, het steeds slechter gesteld is met het lezen bij uh, jongens. Uh, het is heel belangrijk hè, wat u gaat doen, ambassadeur, voorleesambassadeur. Ja, ik, uh, ik geloof stellig dat het heel belangrijk is omdat je lezen is een van de vormen van je taalontwikkeling. Als het kind voorleest, dan hoort het tenminste de taal die in het dagelijks gebruik ge geleefd wordt. Nou, uh, als we nu zeggen, uh, jongens, ik kan me het bijna niet voorstellen, hoor, ik heb het niet gelezen, Maar als we nu zeggen, jongens, uh, ja, lezen slechter, mm -hmm. of... Uh, worden, laten zich minder vaak voorlezen... Ja, dan zou dat misschien wel liggen aan degene die het moet doen. Ik denk dat kinderen altijd voorgelezen willen worden. Dus ja. ik zou bijna niet het onderscheid durven maken... dat hm. jongens minder graag voorgelezen willen worden. Nou, niet voorgelezen, maar dat ze zelf minder lezen en slechter lezen ook. Uh, Kun voorstellen... ah, minder lezen. Ik heb een keer... Nee, dat geeft niet. Maar kunt u zich voorstellen dat... Uh, dat het? op die manier door voor te lezen voor kinderen extra interessant wordt... om zelf later ook te lezen? Ja, zonder meer. Uh, maar dat is natuurlijk niet alleen de voorwaarde. Je moet er steeds voor zorgen dat kinderen in aanraking komen met boeken... En uh, er zijn omstandigheden. Ik ben uh, als kind niet zoveel in aanraking gekomen met boeken thuis. Maar mijn uh, vader met name heeft er wel voor gezorgd dat we vaak in de bibliotheek waren. Dus in principe is het zo dat ouders, als ze de boeken thuis niet hebben, hun best zouden moeten doen dat uh, ze met hun kinderen naar de bibliotheek kunnen gaan. Goed. Uh, wij zijn heel erg blij dat u ons eventjes uh, wat wilde vertellen, mevrouw Haverton. En onze luisteraars met u. Dank u wel. Tot uw dienst. Dag, dag. Dag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. financiële situatie van Cyprus staat ook vanochtend weer op de voorpagina's van de Ochtendkranten. Ik zal ook een stukje voorlezen. Van het FD bijvoorbeeld. Eurogroep legt bal bij politiek in Cyprus. Dijsselbloem heeft nog eens aangedrongen en heeft nog eens extra verklaard. dat het van belang is dat de deposito's tot 100.000 euro volledig worden gegarandeerd. schrijft de FD. Dat doe jij door. Best goed voor mijn jongen. Ik heb heel veel ervaring. Oh, ja? ja, ik lees heel veel Je en Janneke ook. De financiële situatie van Cyprus, uh, uh, ook in de Volkskrant... constateert dat er iets grondig mis is op het eiland. De eerste pinautomaat naar de grenspost weigert dienst... zo merkt de correspondent. De tweede doet het even min. En de derde spuugt uh, slechts 20 euro uit. En Trouw vraagt zich af of ook de Spaanse spaarders mee moeten betalen. Gelukkig heeft de krant zelf antwoord. Er is besmettingsgevaar, inderdaad. Het zou heel goed kunnen dat in Italië of Spanje... ook spaarders moeten gaan betalen om de problemen bij de banken op te lossen. Dan naar ander nieuws. Volgens de Telegraaf zijn overal in het land boze Turken... protesten op touw aan het tegen de opvang van Turkse pleegkinderen bij homoparen... Bijvoorbeeld bij christelijke gezinnen. Lokale autoriteiten bereiden zich op alles voor. Jonge Marokkaanse geweldplegers zijn vaak zelf als kind mishandeld door hun ouders. Volkskrant schrijft over een Tilburgs onderzoek... dat binnenkort wordt gepubliceerd in het vakblad European Journal of Criminology. En het financiële dagblad is langs een paar winkels van Albert Heijn gegaan. Door de acties van FNV-bondgenoten bij de distributiecentra zouden er lege schappen zijn. Zo zijn de feestsoesjes, de bossenbollen en de kersen rastervlaaien uitverkocht. Een andere winkel vissen de liefhebbers van Rosbief plakken, zalm gebraad en kababspies van rundvlees achter het net. Maar of dat nou door de acties komt of door de speciale actieprijzen, dat is niet duidelijk. En Paul de Leeuw die stopt aan het eind van dit televisiezoen met zijn shows op zaterdagavond. In een interview met het Algemeen Dagblad zegt hij dat Nederland één op dat tijdstip iemand anders nodig heeft. Mijn manier van zaterdagavond televisie maken is op zijn retour. Na zeven uur in het Radio 1 meer over Cyprus. Want wat hebben die ministers van Financiën nou gisteravond eigenlijk afgesproken? En hoe gaat de regering op Cyprus daarmee op? Hoort u zo dadelijk. Blijf ze luisteren. Zondag 21 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren city Run. Hardlopen in Hilversum Mediastad.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 Dit is Radio 1.